Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Oh ho! ho. Iselot Thomassen met het NOS-journaal. Ridouan Tachi, die gisteren werd gearresteerd, zat al sinds 2016 in Dubai. Het hoofd van de recherche in Dubai zegt dat tegen Nieuwsuur. Tachi had zich verschanst in een villa in een nieuwbouwwijk. Hij kwam zelden buiten en zorgde ervoor dat niemand kon zien wie er binnen was. Door vrienden en kennissen in de gaten te houden kwam de politie erachter waar hij zat... Volgens de politiechef van Dubai gaf Tachy zich meteen over. De politie arresteerde ook een Aziatische vrouw, waarschijnlijk een vriendin. Volgens de politiechef wordt Tachi zo snel mogelijk aan Nederland uitgeleverd... en zijn er geen uitleveringsverzoeken van andere landen. Bij euthanasie hoeven artsen niet in alle gevallen te overleggen... met een wilsonbekwame patiënt. Dat staat in een advies van de procureur-generaal aan de Hoge Raad. Het is niet de bedoeling dat wils onbekwame patiënten... uitzichtloos moeten lijden... terwijl ze eerder schriftelijk om euthanasie hebben gevraagd... vindt de procureur-generaal. De Hoge Raad behandelt op dit moment de zaak van een verpleeghuisarts... die het leven beëindigde van een zwaar demente vrouw van 74. Volgens de procureur-generaal is het een norm... dat artsen communiceren met een patiënt... maar staat niet in de wet dat dat in alle gevallen moet. Scholen mogen leerlingen niet meer uitsluiten van een schoolreisje of buitenlandse reis als de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel daarover. GroenLinks en de SP die het voorstel indienden, zeggen dat de vrijwillige ouderbijdrage nu voor teveel sociale druk zorgt bij ouders die dit niet kunnen betalen. Ook bevordert het de ongelijkheid tussen leerlingen. Bij het Nederlandse elftal gaat Maarten Stekelenburg aan de slag... als assistent van bondscoach Ronald Koeman. Hij volgt Kees van Wonderen op, die eerder deze maand vertrok. Stekelenburg is sinds 2016 coach van Oranje onder 19. Verder komt deze zomer bij het EK Ruud van Nistelrooy... bij de technische staf van Oranje. Het weer toenemende bewolking en vanavond regen. Morgen droog en wat zon... Alleen aan de kust een enkele bui en het wordt dan 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Negen files in de regio. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Alle 10 minuten vertraging tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade En een kwartier extra op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad. Tussen het Koenplein en Zaandijk. Op de ringweg van Amsterdam, de A10 West. Richting de A10 Noord tussen Westpoort en Landsmeer. Ook 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Dames en heren, dan zijn we weer terug uh, naar het nieuws. En uh, Natuurlijk uh, hier bij Zandvoort aan het uh, woord. En we hebben het over de feestdagen. En vooral uh, het eten. En hoe hou je jezelf nou een beetje in bedwang uh, met het eten? Nou is er natuurlijk een ander onderwerp uh, daar, uh, wat daarbij komt. Uh, hoe ga je na de feestdagen, of zelfs tijdens de feestdagen... net wat je zelf wil, uh, weer terug naar het patroon van bewegen... Ja, um, na de feestdagen terug naar het patroon van bewegen. Ja, of, uh, of start met het patroon van bewegen. Want de dat mensen die het real. nog nooit hebben gedaan. Ik denk nou ja, als je eenmaal in een beweging zit... Dat, dat, je, dat mensen dat wel volhouden. Maar de mensen die niet bewegen en zeggen... nou, nu ga ik weer bewegen of sporten. Dat is denk ik wel belangrijk hoe ze dat moeten doen. Ja, en, en ik zou ook... Um, ja, ja, ik zeg altijd begin ook daarin gewoon laagdrempelig. Dus ja. niet meteen, je hoeft niet uh, meteen een abonnement af te sluiten bij de sportschool. Maar ga bijvoorbeeld lekker wandelen. Mm -hmm. um, want zelfs al wandel je een half uur per dag, dan doet dat ook al ontzettend veel voor je. Dus je hoeft niet per se, ik zeg altijd, ja, helemaal in het zweet te werken of uh, uren in de sportschool te staan. Nee. Dus ga gewoon lekker Pak vaker de fiets. Ga lekker wandelen. En ja, dat kan je misschien ook al rondom de feestdagen doen. Ja. Zodat je weer het vele eten een beetje compenseert. Ja. Om gewoon lekker te wandelen. Nou. Met, uh, dus lekker veel wandelen. Hopen dat het weer het een beetje toestaat natuurlijk. Ja. Dat, heb je wel eens gezien of mensen op tweede kerstdag bij ons ik wandelen? Ja, ja dat, ik, ik, ben, ik, heb, ik heb momenteel zelfs even drie honden. Ik loop dagelijks, dus... Ik zie wanneer de mensen wel komen, dus wanneer niet. Als op tweede kerstdag gaan wandelen. Ja, ik weet het. is verschrikkelijk. Dan is achter helemaal vol, hoor. Ja, ik weet ik En dat vind ik altijd verschrikkelijk. Want dan lopen ze altijd de zeuren over. Los lopen de honden. Het is de enige plek waar we onze honden, lo, honden kunnen loslaten. Maar dat, dan lopen ze altijd daarover te klaar. ga gaan niet meer gaan. naar de Mabel boulevard Die gaan gewoon oh, wandelen. Nee, nee, ja, ge nee ja, ik weet niet. Bij ons kan je ook wandelen. Ja. Ja. maar bij ons in Noord is het op tweede kerstdag echt wel druk, hoor. Dat, als je ze ziet, het pad daarachter helemaal. Daar... Ja. Uh, ja. ja, dat is ook super, super. Het is toch hartstikke mooi. We hebben toch zo'n mooie omgeving. Je kan in de duin, je kan... het strand, je strand, kan overal. Je kan door het dorp uh, ja. slenteren als je wil. Maar en ik ja. merkte voor mezelf op een gegeven moment, want ik kom echt uit de sport. En ik vind sport op zich ook wel leuk om te doen. Niet zozeer dat ik het sporten echt leuk vind, maar meer omdat ik het effect ervaar, zeg maar, voor hoe ik me voel. Um, maar ook wanneer de drempel te hoog was om te gaan hardlopen... of om naar de sportschool te gaan, dat ik dacht... nou, ik ga gewoon lekker lopen, ja. wandelen. Mm -hmm. Dat dat toch ook wel gewoon heel veel voldoening geeft. En ik ja. ben net kom ik uit Valkenburg terug, dus ik ben naar de kerstmarkten gegaan. En ook uh, wel lekker oliebollen gegeten en uh, gecompenseerd met de lange... <lacht> ja, maar kerstmarkt en wandelen kan toch ook? Dat is ja. ook... Uh... Ja, toch? Ja, precies. Ja, en, het is ook, uh, ja. en ik denk dat wandelen ook meteen een goede manier is om te ontstressen. Want je kan natuurlijk... Wel naar de sportschool gaan en je helemaal in zweet werken. Maar vaak is dat ook voor sommige mensen en voor lijven ook een stressmoment. Ja. En niet een ontspanning. Want hoeveel mensen leven al niet op zo'n hoog niveau. Die moeten juist even ademen, wandelen. Veel meer uit hun hoofd en uit hun... Nou, Relax. sportscholen hebben bij mij altijd alleen maar financiële stress veroorzaakt... aangezien ik wel altijd betaalde, maar nooit ging. Maar dat is een ander verhaal. Dat uh, wat volgens mij heel veel mensen hebben... Ja. die hebben een sportschool abonnement maar gaan vervolgens niet. Een sponsor. Uh, dat, uh, ja, sponsor. Volgens mij leven de helft van de sportscholen op die manier. Maar jij, hebt, jij bent er ook schuldig gegaan net je hebt ook gesponsord. Ik ben net zo'n sponsor. Ja, maar ik merk... Kijk, ik, op de toneelschool beweeg je heel, heel, heel veel... Dat, je hebt zoveel dans, zoveel beweging. Uh, en toen kwam ik van de toneelschool. En toen in het begin speelde ik nog in wat van de musicals... van States Entertainment. Nou ja, daar heb je ook wat dans. Dus je hebt danslessen elke dag. Repetities, warm blijven, dat soort dingen. Dus dan hou je het nog leuk bij. Maar ja, toen ging ik serieus theater doen. En dan beweeg je niet zoveel meer. En dan hield ik het nog zelf. Ik bedoel mijn rekstrek oefeningen en dat soort dingen. Dat, dat doe ik thuis nog en dat doe ik nog steeds zelfs. Maar echt bewegen, sporten... nee, behalve dan met mijn honden uitgaan... Ja, Ik wou net niet. zeggen, jij wandelt toch met je honden. En waarom, honden. Ik, ja. waarom doe je dat rekken en strekken? Want dat vind ik dat ook heeft altijd... met mijn soepelheid in mijn lijf te maken. Ik heb ooit mijn rug gebroken gehad. Mm -hmm. En sindsdien is mijn stijfheid in mijn lijf... erger geworden. Uh, ik heb gewoon een paar problemen. En daarnaast... ik ben altijd heel soepel geweest. Maar... Ik merk dat ik iets ouder ben geworden. En als je iets ouder wordt, dan merk je dat je iets stijver wordt. Ja. En als acteur vind ik het niks lekkerder... dan gewoon lekker heen en weer te kunnen springen en te kunnen lopen... en me niet hoeven zorgen te maken dat ik een blessure krijg. Mm -hmm. Maar dat kan ik alleen maar voor elkaar krijgen... als ik en mijn conditie hoog genoeg is... en mijn lijf blijf rekken en strekken. Als ik blijf rekken en strekken, dan hou ik het soepel. Als ik het niet soepel hou... Ja, super goed. Ja, ik ben van mening dat eigenlijk uh, inderdaad heel intensief sporten uh, of um, en helemaal rondom de drukte deze maand en de feestdagen. Ja om uh, inderdaad je lijf gewoon om wel te blijven bewegen... maar gewoon op een rustige en milde manier. Ja. En uh, rekken is sowieso goed voor je. Om, ja. uh, want vaak ligt de focus wel meer op het versterken van het lichaam. Mm -hmm. Maar juist die ontspanning en het rekken... en inderdaad het soepel houden is ook... Uh, is heel belangrijk. Ah, nee. ja. ja, en kijk, ik ging, sporten, ik ging sporten bij een sportschool... omdat ik voor een bepaalde voorstelling... moest ik heel actief zijn. En ik denk, van, nou, mijn conditie is de laatste jaren wel wat naar beneden gegaan. Dus ik ging naar de sportschool om die conditie op te nemen. Nou, dat heb ik drie maanden volgehouden. Toen had ik inderdaad mijn conditie iets een, een spurt gegeven. Toen ging ik die voorstelling spelen. Nou. En daarna, ik ga niet meer terug. Ben je zo iemand die dan op 1 januari in de sportschool? Nee, dan na 1 januari. Nee, ik ben net zoals uh, René Vroger... die vlak voor concerten die gaat opeens heel veel sporten en afvallen. En dan is hij klaar daarmee. En dan komen die concerten en dan ga ik dat doen. En dan ben ik het hele sport weer vergeten. Ik haal, ik haal, ja, klinkt heel stom... Maar ik heb een hekel aan sporten. Omdat... Nou, geen eens omdat. Uh, ik heb altijd moeten fietsen naar school. 20 kilometer heen, 20 kilometer terug. Ja. Daarna nooit meer. Nee, ja. echt niet. echt No, <laughs> no way. Dat De sport ja. heeft een soort... Ja. soort negatief... Uh, beeld. Van, en ik voel me ook niet zo lekker... als ik heel uitgebreid gesport heb. Terwijl als ik een voorstelling speel... Wat ongeveer net zo zwaar is. En zeker als ik heel veel moet dansen of wat dan ook. Dan heb ik wel dat gevoel. Dus het is niet dat ik die, dat gevoel niet lekker vind. Maar als ik het door sporten krijg. Vind ik het niet prettig. Maar. Uh. Ja, maar jij maakt een verschil tussen sporten en bewegen. Maar volgens mij. Uh, ja misschien ja. omdat het meer een is. Omdat in mijn hoofd. Mijn broer die was heel goed in sporten. Echt super goed. Hij uh, heeft ook bij. Uh, hoe heet het Dat heette toen anders. Maar Jong Oranje geschaatst. En zo. Dus ik spitte altijd... Ik, ik kon naar school fietsen... 20 kilometer in 35 minuten. Hij kon het in 30 minuten. Nee, Weet ja. je wel? Dus overal met sport... was het ook dat ik het onderspit delfde. Dus en er zat altijd een strijd in. Ik wilde eigenlijk graag... winnen een keer. Maar dat lukte nooit. Nou, met dansen. Dat, uh, uh, nou, niet met balroomdansen. Maar met, <laughs> met, met moderne dansen, dat soort dingen. Dan red ik het wel. Maar dat is geen wedstrijd voor mij. Dat is een performance... En dan heb ik het niet. Ik vind het heerlijk om helemaal uitgeput van het podium af te komen. Vind ik het lekkerste wat er is. Maar uitgeput ja, maar is, met sport vind ik... En er zijn, volgens mij zijn er meer mensen die dus sporten echt gewoon saai... of niet leuk of vervelend vinden. Ja, maar ik denk ook dat het inderdaad de intentie is waarmee je gaat sporten. Dus ja. dat bijvoorbeeld een teamsport ook weer anders is... als dat wanneer je gaat sporten omdat je bezig bent om te herstellen van een blessure. Of omdat ja. je uh, meer energie wilt of je lichaam wilt versterken. Dus ik geloof ook, kijk, wat ik ook wel veel zie... is dat mensen hebben dan al een drukke baan. Mm -hmm. um, eigenlijk weinig tijd voor zichzelf. Dus dan is er ook weinig tijd voor herstel. En dan in de vrije uren wordt er heel fanatiek gesport. Ja, ja dan is het ook de vraag. Dan kan het soms wel afleiding zijn... maar tegelijkertijd ook wel een stukje roofbouw op je lijf. Mm -hmm. Dus um, ja, dat, dat is... Dan is het heel ook niet goed. Uh, eigenlijk niet. Nee. Tenminste, ja, het is net... kijk, als je daar heel veel voldoening uit haalt, dat is ook wel weer belangrijk... Maar ik ben zelf wel voor een meer mildere vorm: zoeken van hoe versterk je je lijf echt. Dus dan zou ik eerder gaan voor het onderhouden en opbouwen van je conditie op een milde manier. En ik ben voor kooroefeningen. Nee, en dat dus echt je mag je buik even. En je rug, ja, uh, dat, koorkracht, ja. dat is echt je centrum van je lijf. En ook vaak mensen die wel fanatiek sporten, maar daar worden niet altijd uh, echt de echte kooroefeningen goed in meegenomen. Mm -hmm. um, en vaak merk je wel dat wanneer dat echt sterk is, dat dat ook weer gewoon mentaal en fysiek heel veel invloed dat heeft, heeft op hoe ja. mensen zich voelen. En dat kan je eigenlijk al met een kwartiertje per dag um, voor je elkaar draaien. Ja. voor uh, naar de sportschool. Ja, <laughs> dat is allemaal was, uh, heel simpel. Oe, oe. We gaan weer. Oe, hoeveel is er nou uh, waar van. Um, dat je met uh, wandelen meer verbrandt dan met bijvoorbeeld hardloop. Want dat wordt heel vaak gezegd. Uh, ik ben geen diëtist. Ik, ben geen, uh, ik heb daar geen idee van. De ene zegt dat het klopt. De andere zegt dat het niet klopt. Wat is daar nou van waar? Nou, wat er van waar is, weet ik niet. Maar ik weet wel dat als je hartslag in een bepaald niveau is... dan ga je in je vetverbranding. En als je daar boven gaat zitten, dan zit je in je koolhydraatverbranding. Dus daar zit een verschil in. ja. Uh, als je kijkt in, in een tabelletje, uh, dan zie je dat je met hardlopen meer calorieën verbrandt, mm -hmm. omdat je lichaam intensiever bezig is. En wandelen is natuurlijk ook een, een relatief, wandelen kan wandelen zijn en met elkaar praten, en, uh, maar je kan ook wandelen en dan wel je hartslag wat verhogen, dus heuveltje op, heuveltje af en wat grotere passen en wat kleinere passen. Ja. Dus maar of je met wandelen meer verbrandt dan met hardlopen, dat weet ik niet. Alleen dat, je kan in een andere soort verbranden komen. Wandelen komen, ja. Ik weet wel dat ja, wandelen... Ja, het is inderdaad afhankelijk van uh, um, ja, hoe lang en wat je er tegenover ja. zegt. Maar wat jij zegt, uh, ja. Dat is een creatieve uh, guru. Ja? <laughs> goeroe. Amerikaanse schrijfster die uh, geeft creatieve cursussen. En zij heeft dus ook wandelen in haar cursus uh, zitten. Mm het -hmm. heet ook de Writing Diet of zoiets. En dan um, adviseert zij ook... om te gaan wandelen, omdat het ook je creativiteit... Ja, nee, um, dat denk ik helemaal... Omdat je creativiteit ook... zeg maar, weer laat stromen. Mm -hmm. En um, ja, het is... de Artist Wave van Julia Cameron. En zij heeft dus echt als onderdeel... wandelen, omdat het ervoor zorgt... dat je je blokkades ook kan opheffen. Nee, kijk net wat je... Uh, zij ook net... Uh, werd net ook gezegd dat je... Uh, nou ja, wandelen ook zorgt voor ontstressing heel vaak en dergelijke. En daar ben ik helemaal mee eens. Ik bedoel, ik ben zelf schrijver en nou ja, podcastmaker en weet ik veel wat, er, wat er allemaal creatief ik doe. Maar mijn, met mijn honden lopen zorgt er wel voor dat mijn hoofd leeg wordt ja. op dat moment. En zeker als ik met meerdere trajecten en meerdere projecten tegelijk bezig ben. En zeker omdat ik altijd in het creatieve vak zit. Uh, is dat helemaal zo? Dan zorgt het ervoor dat het indaalt. En dat ik vaak ook op één punt me veel beter kan richten. Dus het wandelen raad ik ook psychisch voor iedereen aan. Alleen maar om te zorgen dat je. Nou ja, in de juiste modus komt voor je creativiteit en dergelijke. Maar ik weet dat er mensen zeggen. Van, ja, ik wandel alleen om te verbranden. Maar dat, mijn broer die is altijd sporter geweest. Dus dan heb ik altijd gezegd. Ja, maar hij zegt altijd dat je je hart moet sporten. En de andere zegt weer... Nee, wandelen is meer dan voldoende. Je moet wel iets met je hartslag doen. Want als daar niks in gebeurt... dan zal je lijf daar ook niet zoveel in. Nee, nee maar dan in, maakt het dus uit ook dat, hoe goed je conditie is. Want bij iemand die een slechte conditie heeft... die zal minder moeten doen... om ja, die, die hartslag gewoon omhoog te krijgen. En ja, en, ja, inderdaad. En het hangt er ook vanaf wat je wil bereiken... Ik heb bijvoorbeeld iemand in mijn praktijk en die zegt: ja, Ik wandel zoveel, ik wandel wel 20 kilometer per dag ja. en ik val niet af. Nee, maar dat vind ik. Nou, dan zijn er dus, heb je natuurlijk ook een voedingsaspect. Ja. Uh, maar dat, als dat allemaal hetzelfde is, zeg, maar als je lijf al dat doet wat het al gewend is, dan is het daaraan gewend. Ja. Als je iets wil uh, verbeteren, dan zal je een impuls moeten geven. Ja. Dus dan ga je of harder wandelen, of, uh, hoefen, of ga fietsen, of een ja. andere beweging. Ja. Want als je altijd hetzelfde doet, dan blijft hetzelfde met eten. Als ja. je altijd hetzelfde eet, je lijf heeft afwisseling nodig. Mm -hmm. Ja, en wat heel goed is ook, uh, inderdaad, die afwisseling... En, uh, maar waar ik ook voorstander van ben, is op het moment dat je je spiermassa verhoogt... dus ja. dat je echt op, op uh, spierversterking gaat werken... Eigenlijk is het zo dat hoe meer spiermassa je hebt... hoe meer je ook weer verbruikt in rust. Ja. Ja. Dus um, ja, meer spierverstevigende oefeningen eigenlijk. Dus sommige mensen gaan inderdaad alleen maar op het conditionele. Mm -hmm. Maar daar bouw je niet in principe meer spiermassa mee op. Nee. En dan hoeft massa dus niet meteen groot groot... maar gewoon je spierpercentage wat mm -hmm. hoog brengen. Dus daarmee rust. Maar toch, als ik naar de sportschool ga... tenminste, ik ging van de zomer naar de sportschool... voordat ik besloten te ja. gaan liggen en mijn arm te breken. Um, dan wordt het toch gefocust op cardio. Terwijl ik ook in de veronderstelling ben dat spieren, uh, of dat trainen en met gewichten... dat dat meer soda aan de dijkstug zetten dan alleen maar op cardio. Maar tegen mij wordt dan gezegd van, uh, ja, je moet cardio gaan doen. Ja, het is, ik, ja, ik vind het zelf altijd een beetje teleurstellend... als mensen ergens komen met een intentie van, ik wil ergens mee aan de slag... Of dat nou een sportschool is of een personal trainer. Dat kan natuurlijk overal. En je krijgt een advies wat niet helemaal aansluit. Want het is gewoon belangrijk dat er wordt gekeken naar wat jij nodig hebt. Mm -hmm. En ik, ja, dan is het jammer dat dat niet helemaal een succeservaring is geworden. En dat het niet bij jou aansluit. Terwijl ja, wel de intentie op dat moment er is om ergens mee aan de slag te gaan. Maar uiteindelijk... Uh... Maar eigenlijk hoor ik al... Nou ja, ik sport al mijn hele leven. En ik heb een periode heel intensief gesport... Toen um, kwam nou ja, vertel het lipodeum bij mij om de hoek kijken, Maar iedere keer als ik naar de sportschool ging... en dat was al voordat ik überhaupt geopereerd eraan werd... werd er bij mij gezegd, ja, ja, je moet cardio doen... en je moet hoog erin gaan zitten. En, en daar werd altijd eigenlijk de focus op gelegd. Ja. Terwijl des te meer ik erover lees en des te meer ik uh, research naar doe... des te meer ik zie dat het gaat om spieren bouwen... Um, en krachtoefeningen te doen. Want hebben ze ook uitgelegd waarom zij dan het idee hadden... dat jij eerder aan cardio moest doen? Want dat lijkt me nou de basis van alles. Nou, ik ik denk dat mijn het... aanname was van oh, als ja, ze wil afvallen. Nee, maar goed. ik heb uitgelegd: van, weet je, ik wil mijn spieren trainen, ik wil sterker worden. Uh, ik kwam natuurlijk uit een operatietraject waar ik uh, best pittig herstel aan heb gehad. En toch wordt er dan gezegd: ja, nee, we gaan een half uur cardio doen. Dan denk ik van, ja. Hmm. En soms doen ze dat, voor als ik het weet, uh, als een soort warming-up. Want je kan natuurlijk niet van de koude grond meteen uh, aan de gewichten hangen. Dat is ook niet goed. Nee, hier werd, echt de, hier werd echt focus gelegd op cardio. Nou, ik, ik, ik, ik deel je ervaring wel hoor. Met, uh, niet voor mezelf, maar wel van iemand ik ken die je ook. Die is zelf wat forser. En die wilde dus ook meer spiertraining gaan doen. Want ze, nou, ze is geweldig qua dansen. Ze heeft Hairspray ooit gespeeld hier in mm -hmm. Nederland. Oh, ja. Nou, dat, ja. dat meisje wat de hoofdrol speelde. Ja. Zij, uh, nou, ze is forser van zichzelf. Ja. Maar zij zegt, ik hoef niet per se dunner, ik hoef niet per se lichter... maar ik wil gewoon wat sterker zijn. En dat ik dan misschien iets dunner word of wat dan ook, vind ik prima. Maar dat is niet mijn eerste... Maar als zij bij een sportschool komt, is het eerste wat ze krijgt te horen... oh, ga maar cardio doen. Ja, dan fietst er iedereen uit. Want ze heeft een conditie, nou, dat is niet, niet normaal meer. Maar dat had ik ook. Dat ik ik fiets ook ja. iedereen eruit, ik sport ook iedereen eruit. Um, en ik kom bij een, ook bij een sportschool ja. met de mededeling." Voor, dit jaar was het met me denken van, joh, weet je, ik wil krachtiger worden. Ik, wil, uh, ik kom uit de operatietraject. Ik moet herstellen. En toch wordt er gezegd: ja, oké, okay, ga lekker cardio doen. Ja. Ja. Net of ik dat ja. leuk vind. Ja, ik, kijk, het is, blijft natuurlijk, denk ik, ook altijd belangrijk om, wat je zelf net ook al zei, dan wel zelf ook te onderzoeken en research te doen van wat past bij jou en waar ben je zelf precies naar op zoek. Maar je hoopt natuurlijk wel dat op het moment dat je ergens naartoe gaat, dat het gewoon aansluit. Maar ik denk wel dat je daarin vaak toch meer. Ja, dat is wel de reden. Ik heb vroeger zelf maar ook uh, in veel met groepslessen gedaan. Maar wat ik heel fijn vind in één op één... is dat je gewoon echt maatwerk kan leveren. Want het is voor iedereen zo anders. Yes, ja. Dus je kan het niet zo... Uh, maar staat er ook ja. niet totaal een verkeerd beeld... van over wat gezond is qua lijf en dergelijke? Oh, mijn god. Er zijn zoveel uh, verschillende filosofieën over en theorieën. Ik denk ja. voor mij... tenminste hoe ik het vaak definieer... is dat... Vallig had ik er van de week ook iets leuks over gelezen, maar inderdaad, wat is gezond? Ik denk dat het het belangrijkste is om uh, um, ja, je gelukkig te voelen, eigenlijk je goed te voelen in je eigen uh, ja, ja, want dat is uiteindelijk is gezondheid ook. Ja, wanneer ben je gezond? He, je kan er zijn ook genoeg mensen met uh, beperkingen of ongemakken, maar die zich toch nog goed voelen, of vitaal, mm -hmm. of het hangt natuurlijk met veel meer dingen uh, samen. Dus, um, maar ja, Je een gezondheid een leuke discussie. is natuurlijk ook al gewoon uh, zo belangrijk. Ja. Dat ja, is natuurlijk voel je goed. Ja, weet je, dat, dat, dat is misschien nog wel belangrijker dan de rest. Want daar begint het mee. Ja. Als je jezelf al niet goed voelt, dan is een verandering maken ook gewoon niet, eigenlijk haast niet mogelijk. Ja, ja nee, maar dat, dat bedoel ik dus. Want het beeld is natuurlijk uh, nee, een bepaald gewicht, bepaalde. Uh, hoe noem je dat ook alweer? Dat werd BMI-gehalte BMI en dergelijke. Nou ja, in de jaren zijn ze daar ook weer van teruggekomen. Ja. Um, maar dat is grappig. Want bijvoorbeeld met hetgeen ik heb, met lipodeem... Ja. kan je dus niet een BMI aanhouden als een standaard. Want als je mijn bloedwaarde test, mijn bloedwaarden zijn helemaal goed. Ja. En als je dat zou zien, dan denk je, oh, het is gezond. Maar als je dan naar BMI gaat kijken, dan denk je, oh nee, laat maar. Ja. BMI is gewoon de verhouding tussen lengte en gewicht. Dus of, die, of jouw gewicht nou bestaat uit vet of uit spiermassa... dat heeft daar helemaal geen invloed op. Als je een bodybuilder neemt, die heeft een BMI die veel te hoog is... en een vetpercentage wat misschien wel bijna net te laag is. Yes, ja. ja, ik kijk zelf ook altijd eigenlijk naar het meer uh, het vetpercentage... Ja. en de spiermassa en het viscerale vet. Dus dat is weer het vet wat rondom de buikorganen zit. Mm -hmm. Maar je kunt het ook weer heel eenvoudig stellen dat hoe meer... Of hoe hoger je vetpercentage is, hoe moeier je vaak bent. Omdat vetpercentage, ja, dat, dat kost energie, zeg maar. En ja. hoe hoger je spiermassa is, dat geeft weer energie. Ja, dus en dan dat, uh... eh, nog een vraag. Is het zo dat uh, vet en spieren zich altijd op dezelfde manier vormen? Uh, nee. Ik zie een hele bedenkelijke gezicht nee. nee, Nee, want je hebt ook natuurlijk gewoon te maken met lichaamsbouw. Ja. Ja wel, dat, dat, nou, je, je begrijpt precies wat ik bedoel. Ja, want, want de een heeft ook weer makkelijker. Uh, Ontwikkeld makkelijker spieren bij de armen. De, de ander weer makkelijker bij de benen. Of de een staat sneller vet op bij de billen. En de ander weer bij de buik. De buik. Dus dat, dat is ook Ja, want dat, wel, dat, dat hoor je vaak. Dat, dat, dat, uh, en ik weet. Van eigen ervaring. Ik sportte vroeger veel. Nou, ik fietste ook nog eens een keer 20 kilometer per. Uh, uh. Mijn broer, die had al uh, heel uh, een strak blokjes op zijn buik. Nou, elke jonger en iets ouder willen dat. Dat wilde ik ook. Nou, nee. Ik heb ze nou ze Zelfs op de toneelschool. toen ik echt bijna vier uur per dag danste. Kreeg je dat nee. Nee. Kreeg ik niet. <laughs> Wat zeg je? Met fietsen krijg je dat niet? Hè? Nee, maar, maar, maar met anderen. Bijvoorbeeld met dansen kreeg ik het ook niet. Terwijl als je al die dansers ziet. Ja. De, of tenminste de helft van de dans. Maar ik heb, ken ook dansers die dus wel gewoon een platte en een strak. Ik had wel een strakke een platte buik, maar blokjes nooit gehad. Je kan een daddy makeover doen hè, doe dus met liposuctie. Ja. Da ja nou ja, dat, dat is ja. Ja, ja, dat. Ja, je Als kan je zelfs echt... impl een implantaat oh, ja. tegenwoordig ja, ja, ja. doen, maar... Ja, maar je kan toch gewoon een daddy makeover doen dus met een beetje liposuctie Ja. Ja. ja. Nee, maar goed snap je, is, bestaat daar ook niet een verkeerd beeld op, want de ene heeft een andere dus, manier... Ja, je hebt van, verschillende bouw van mensen ook. Ik bedoel, ja. Hè, dan, dat is grappig, want jij bent natuurlijk een man. Ik mm -hmm. denk, oh ja, die hebben dat ook. Maar bij vrouwen zie je dat veel meer. Sommige vrouwen hebben brede heupen, sommige smalle heupen. Ja, als je zulke heupen hebt, met botten die zo breed zijn, krijg je nooit... Een heel smal kontje, nee. Nee, nee dat nee, gaat dat, niet. Nee. En dan heb je ook nog hormonaal vet uh, en, en stressvet, laten we maar zeggen. Mm -hmm. Want één op je heupen zit en ander op je buik en aan de binnenkant, wat je niet aan de buitenkant ziet, maar aan de binnenkant, om die ingevanden, er zijn allemaal verschillende redenen waarom vet waar komt. Ja. Maar ja, allereerst is de bouw natuurlijk. Ik vraag ook altijd aan mijn cliënten van, hoe ziet je moeder eruit of je vader of je opa of oma? Want ja. Ja, je kan wel iets willen. Het al op iemand. Ja. Ja, en je kan wel iets willen wat helemaal niet mogelijk is. Dat. Nee. Uh, nou, dat Nou, we gaan er zometeen nog weer even uh, verder over praten. Nu eerst even Michael Bouble. Bu Ik kan het nooit uitspreken.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 Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug hier uh, in de studio en we hebben het nog steeds over uh, het eten, de stress van het eten en uh, uh, wat je er nou aan kan doen om weer te gaan bewegen en dergelijke. Um, nou, uh, zei jij net uh, in het pauzetje van de muziek, uh, had je het even over je eigen programma, want geef even aan, wat doe je precies? Um, ja, ik. er is een uh, nieuw programma. Dus eigenlijk wat ik doe is um, me richten op het verbeteren van uh, vitaliteit en stressreductie. Ja. Um, en het nieuwe programma is een reset-maand. Dus dat is eigenlijk een maand dat je volledig aan de slag gaat op het gebied van body, mind en food. Dus, ja. um, en eigenlijk vooral met de insteek om uh, daarin echt. Ja, de gedragspatronen erachter... dus waarom je bepaalde keuzes maakt... om die echt te gaan doorbreken. Ja. Omdat ik merk vanuit wat ik gedaan heb... vanuit verschillende invalshoeken... dat ik merkte van ja, het zit hem niet alleen in het sport... het zit hem niet alleen in mindset... niet alleen in voeding... maar juist die dingen bij elkaar. Ja. Dus het is ja. een intensieve maand. Um, ja, waarbij... Uh, Wanneer begint die? Nou, het is, ik heb nu ook een aantal uh, lopen... Uh, individueel is dat. Mm -hmm. en Dus dat loopt eigenlijk continu door. Dus dat iedereen individueel een maand lang zo'n traject... Uh, kan, kan volgen. Omgaan. Dus je kan starten wanneer je wil. Je kan starten wanneer je wil. Dat, uh, ja, dus het kan ook na de kerst, dames en heren. Ja, hoe kan... werkt dat dan? Hoeveel dagen is dat dan? Of hoeveel keer per dag? Of heb je online of... Ja. Kost het. ja, er is één uh, inspanningsmoment in de week... waarin je ook schema's krijgt uh, voor die week, zeg maar. Eén ontspanningsmoment en een, een online moment. Dus het is eigenlijk continu wel dat je bij elkaar incheckt... en eigenlijk op al die vlakken monitoort um, ja, hoe dat gaat. Maar wel ja. helemaal afgestemd op de persoon. Dus wat jij nodig hebt om je binnen een maand beter te gaan voelen... maar vooral ook om het daarna ook vol te kunnen houden. Dus uh, ja. ja, om dat te integreren in je dagelijkse dingen eigenlijk. En waar kunnen, we, kunnen mensen zich daarvoor opgeven en zo? Uh, op mijn website. Alleen dit staat nog niet. Ja, Het is via via gegaan en via social media. Dus het ja. staat nog niet op mijn website. Maar dat komt deze maand online. Maar dat is op uh, www.amberhanding.nl. Op mijn, uh, Wij op zullen mijn website. de website op onze Facebook-pagina zetten zodat uh, mensen, de, uh, luisteraars die er geïnteresseerd in zijn, het uh, sowieso kunnen vinden. Ja, nee. uh, dan moet jij er wel voor zorgen dat het te snel op gaat. Ja, precies. <laughs> is je, je hebt wel geken. een Facebook-pagina, ja. zei je toch? Ja, klopt. Ja, maar het is eigenlijk via Instagram gegaan. Dus uh, uh, ja, merk. Ja. Uh, ja. Dat, uh, ja. Nou, je zit dus ook nog op Instagram en op Facebook. Nou, mensen moeten dat wel kunnen vinden. Uh, en. Adel. Jij, Adel. Sorry, ja. ik ben heel slecht in namen, dames en heren. Maar nou ja, de dames en heren weten dat immers wel. Um, uh, jij hebt een praktijk. Wat doe jij precies? Ik heb drie bedrijven. Zo. Ik heb uh, een praktijk. <laughs> ja? Nu, nou, ik weet niet, negen jaar of tien jaar in Zandvoort. Uh -huh. uh, waarvan de hoofdlocatie in Bentveld zit. En voor de rest zit ik bij drie huisartsen in Zandvoort. Ik of mijn collega... Uh, en als diëtist krijg je word je goed uit de basisverzekering. Dus iedereen heeft recht op drie uur. Gaat wel uit je eigen risico. Sommige verzekeringen hebben nog een aanvullende verzekering. Uh -huh. Vroeger moest je doorverwezen worden. Dat hoeft nu niet meer. Uh, daarnaast heb ik een bedrijf online bedrijf. Uh, daar bieden wij uh, eetprogramma's aan. Laat maar zeggen. Koolhydraat. Vooral voor afslanken. Koolhydraat uh, afvallen. koolhydraatarm afvallen. Uh, en dan krijgen mensen echt voorbeeldmenus en filmpjes te zien. En... Uitleg over waarom ze wat moeten eten. Uh -huh. En glutenarm afvallen. Dus niet glutenvrij, glutenarm. Um, want als je dat gaat doen... dan ga je ook anders nadenken over wat je, wat je kan eet. eten. Dat ja. je niet alleen maar brood hoeft te eten en crackers. Dat, uh... <laughs> en ik heb nog een, uh, nog een ander bedrijf. AishaGenex.com En uh, dat is meer um, op een andere manier naar gezondheid kijken. In de vorm van optimale voeding... Uh, kruiden elixirs, om je hormoonhuishouding in balans te krijgen... om uh, detoxen, één keer in de week een detoxdag... een nu nu nutritional cleanse day. Dus uh, dat is van alles wat wils. Ja, dat, uh, <laughs> nou ja, we zullen ook uh, daar de, de website... Uh, moet je het even doorgeven... Uh, dan, door. dan uh, zetten we ze ook op ons Facebook... want dan kunnen gewoon de mensen, de luisteraars daarna luisteren... of uh, daarnaar kijken als ze er geen interesseerd in zijn. Nou, uh, uh, omdat jij... Uh, het zei en jij eigenlijk al over het sporten en de combinatie... Um, wat mij opvalt... is dat diëten... of afslanktrajecten... Uh, uh, op, op welke manier of het nou goed of slecht is... maakt nog niet eens uit. Het is heel vaak op vrouwen gebaseerd. Heel veel zijn uh, erg op vrouwen gebaseerd. Zeker als het om diëten gaat. Meestal zijn, hebben de mannen veel te weinig aan dat soort porties. Dat is één en twee. Uh, um. Nou zijn vrouwen... in mijn beleving ook meer bezig met afslanken en dergelijke. Maar... De medische wetenschap is voor 90% ja, op mannen, mannen gebaseerd. Ja, want die hebben zo'n lekker balans in hun hormonen. Dat, uh, ja, ja. Nou, dat bedoel ik nee, maar, dat, dat, nee, maar dat bedoel ik dus. Dat, dat uh, bijt dat niet. Nou, daarom ben ik um, niet altijd eens met de wetenschap. Nee. Want uh, je hebt zoveel practical uh, evidence, laat maar zeggen, gewoon door wat er in de praktijk gebeurt. Ja, we hebben natuurlijk altijd mensen zeggen, is het wetenschappelijk bewezen? Ja, is het wetenschap geweest dat die sinaasappel uh, niet bespoten is. Ja, dat... ja. Ja, ja. Dat, ik uh, vind het een beetje een, dood, een dooddoener ja. als mensen een, uh, er onderuit willen, laat ik het zo ja. zeggen. Dat, dat, uh, ja, nee, dat, dat, dat, dat snap ik. En nou ben ik ook niet van uh, dat het per se allemaal weet want ik bedoel officieel als iets bewezen moet zijn... moet het in 95% van de gevallen... Het, ja, dan dat dan de uitkomst zijn. En dan nog... ja, nou, random, ja Dat, dat ja, soort dingen. Ja. Uh, dat vind ik soms ook een beetje overdreven. Als het 85% is en uh, wel dubbel... en waarom zou het dan niet bewezen zijn? Ja. De griepprik wordt wel gezien als bewezen... terwijl die nog ineens in 60% van de gevallen telt. Ja, dan heb ik nog niet over andere prikken. En dan hebben we het nog... Yes. dus dat, dat, dat vind ik ook dubbel. Uh, nou ben ik wel altijd ook wel weer dubbel in. Want je hebt ook heel veel kwakzalver toestanden. Uh, en sorry dat ik het zeg, maar sinds de nieuwe age tijdperk is het alleen maar erger geworden. Er zijn er steeds meer uh, meest vreemde therapieën gekomen, moet ik, laat ik het zo zeggen. Ja, Maar ook dan denk ik van als mensen daar nou beter in hun vel van gaan zitten of blijer van worden of als het hun iets brengt. Ja, daar, daar heb je gelijk in. Maar dat moet dan niet ongezond worden. En daar gaan ze soms wel eens over schreef. En als jij kinderen opeens zegt van je moet een week lang alleen maar spinazie gaan eten. Ik geef maar een voorbeeld hoor. Dan, dan ga ik. Kijk, zolang maar waar het alleen maar. Hoe gebeurt dat dan? Uh, uh, van ja, de, de spirituele. Rolvoet, Rolfood bijvoorbeeld. Rolfood is een ja, heel goed ook, voorbeeld. Ja, zijn ook voor- en tegens. Ja. Jawel, maar voor kinderen is het ja. heel duidelijk niet gezond om dat. In hun jongen, in hun opgroeijaren te, gebruiken, te doen. Dat je het daarna doet als volwassene, prima. Is je maar, eigen keus dan hè? Dan is het je eigen keus. Maar als kind kan je die keus niet maken. Dus doet jouw ouder dat. En als je dan opeens dingen doet die niet gezond zijn, vind ik dat dan weer lastig. Dat is moeilijk, want dan kan je ook zeggen van is vegan nou gezond of is het niet gezond? Als je de documentaire hebt gezien van uh, Game Changers. Ja, heel eerlijk, dan denk ik meteen van, wauw, veganistisch. Ben ik. Veganistisch, maar dat is iets van mijn vriendin en mij. Zij is veganistisch opgegroeid ooit. Mm -hmm. uh, en haar hele familie is klein gebleven. Uh, en klein klein gebleven. Wat een hele grote frustratie van hun is. Uh, is dat de linker aan veganist? Ja, het is heel erg linker. Ik had ik veganistisch uh, moeten eten... dan had ik hakken kunnen dragen. Maar. Had nou, <laughs> dus, uh, je dat te Jij doen meteen, dan? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, dames en heren... Um, Onder nou ja, ja, is er een redelijke, redelijke lengte. het oh ja. we Er werd vroeger toch ook gezegd... dat het Nederlandse volk uh, een van de gelangste mensen ja. is... omdat we zoveel zuivel binnenkrijgen. Ja, Was dus ja. het allemaal weer niet. Dus... Uh, ja, nee, dat klopt. En dat er zijn, kijk, er zijn sowieso, dat was mijn volgende ding... heel veel... Um, uh, hoe heet het? Uh, eetfabeltjes. Ja. Um, er is een boek, dames en heren... en ik raad het iedereen aan... want je ligt in een deuk om dat boek. En dat heet dus letterlijk... Um, Eetfabels. En dat gaat... Er is een, een, een Nederlandse wetenschapper... die is gaan uitzoeken wat er nou klopt... van alle beweringen van melk. Uh, melk de witte motor. Die Daar heeft ze uit gaan zoeken van... In hoeverre kan ik wetenschappelijk bewijzen dat melk elke dag een glas melk uh, goed voor je is? Uh, hoe kan ik bewijzen dat bijvoorbeeld dat glas wijn... Uh, het is ook een tijdje gezegd dat je elke dag minimaal één glas wijn moest drinken... wegens de OPC, rode wijn. Ja, um, dat dat heel goed is. In hoeverre kan ik dat bewijzen? Maar ook een heleboel andere dingen die uh, voedselfabrikanten uh, of uh, uh, groepen hebben gezegd... dit is goed voor je of dat is slecht voor je. Um, uh, ja, je wat daar nou je van je waar voedsel. is? Wat zei je? Beestel goed voor je bloedwater. Ja, nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Uh, margarine werd heel lang gezegd dat dat beter voor je was als roomboter. Ja. Um, maar uh, als iets niet rookt tijdens het bakken, dan moet je juist uitkijken, want dan is het chemisch zo verbrand. Ja, dat dus is veemoleculen verwijderen van plastic. Ja, daarom. Dus als dus je het. een bakje margarine neerzet voor de vogeltjes, dan komen ze er niet aan. Ja, moet je nagaan. Dat, uh, ja, en nou, was er? Nee, nee is niet waar. Sorry, de miertjes, de, de insecten. Volgens zelf, ja, want ja. volgens eet ook brood. Dat ja, maar die eet alles. Maken. Die eet ook friet en dergelijke. Ja. Dus dat, <laughs> dat, uh, uh, maar ik bedoel, um, uh, in afvallen, is daar ook niet zo dat daar veel fabels zijn? Uh, ik weet het niet. Um, er zijn heel veel manieren die mensen vasthouden, laat ik het zo zeggen. Of er fabels zijn, weet ik niet. Ja, is... Uh, water met citroens, morgens, nou wel goed of niet goed om je gal aan te zetten. Ja, uh, weet je niet. Weet je, je hebt, moet je. Ja, er zijn aan gezien. Uh, water koken, een half uur deksel erop. dat in een thermos kan doen en de hele dag door drinken. Ja. Dat heet water. schijnt super gezond te zijn. Maar ik denk als je de wetenschap vraagt. die zeggen waarschijnlijk van. Uh, doen doe dat van normaal. Of? Maar Aziaten yeah. doen dat ook echt. Ja, hè? Want ik, heb... ik denk ook dat het heel goed is. Ook omdat je lijf het niet hoeft te verwarmen. Uh, ja, als je het op gas kookt, krijg je een andere energie... wanneer je het op inductie kookt. Want ik heb bij ja. een traditioneel Chinees bedrijf gewerkt. En die deden ja. dat echt. Ja. Ja. Die, ja, die, die dronken echt de hele dag door alleen maar gekookt water. En die, als ik met mijn Spaafles aankwam... dan was ze me echt raar aan te kijken. Want zij drinken gekookt water. Ja. Ja. Ik doe dat maar zelf ook, ik ook. Hoor, Maar ook omdat het gewoon lekkerder aanvoelt. Ja. Mm -hmm. Maar ik probeer mensen... Ik heb zelf ook wel in het verleden... dat ik ook begon met voedingscoachingsopleidingen en zelf er veel over te lezen. Dat je... Ja, ook wel ergens af en toe in de war raakt. Omdat er gewoon zoveel verschillende meningen en visies zijn. Mm -hmm. En dat verandert natuurlijk ook in ja. de tijd. Ja. En ik geloof ook wel dat, je, dat ieder lijf um, het zelf aangeeft. Want ook daarin, wat is gezond eten? Want ik heb ook wel eens echt op... Um, uh, ja, kun je testen laten doen? En dan denk je bijvoorbeeld um, uh, ananas of tomaat of ik zeg maar iets. Maar dan kan mijn lijf bijvoorbeeld weer niet tegen. Oh ja, ja dus, dat het... het is ook nog weer heel ja. per persoon afhankelijk. Maar om mensen meer te laten luisteren naar wat hun lijf aangeeft. Omdat je dat uiteindelijk daar ook wel achter kunt komen op bepaalde manieren. Dat ja. je daar gewoon meer naar mag luisteren als dat je continu... Op zoek moet zijn naar de juiste antwoorden buiten je. Dat geeft natuurlijk ook best wel onrust. Ja, want, want ik vind het zo grappig. Heel lang is er bijvoorbeeld gezegd dat, er, uh, dat je niet te vet moet eten mm -hmm. en dat dingen te vet waren. Nou, dat was. Maar, dat was, uh, maar als 70 je. 70 of zo. Nee, nee, maar nee, maar onlangs nog. Want je hebt ook al die uh, light crème fresh en zo gekregen. Ja. Sorry, maar dat gaat bij mij niet in mijn eten. Want het is niet te eten. Ehm. Um, Nee, ik heb ook liever gewoon wel de volle. Nee, ja, dat ja, bedoel ik. Oh, die... uh, halfvolle melk. Het hele verhaal van halfvolle melk. Wat nu, half, uh, of, wat nu volle melk is, is was vroeger halfvolle melk. Dus uh, dat, dat is heel erg met dat vet gebeuren. Dat is nog steeds met heel veel dingen. Ja, maar heel veel mensen eten nu keto. Dat is toch ook hartstikke. met keto van koolhydraten arm. Ja, maar dat is toch ook wel met vet. Dat is wel met vet. Ja, maar, ja. Nee, maar wat ik, wat ik meer bedoel of, te het zeggen is: is uh, ja. Italianen ja. eten altijd vet. Oh, laat maar. Maar het is heel veel olijfolie. Het ligt eraan wat voor olie. Ze ja. eten er heel veel ui en knoflook bij. Ah, nou, sorry als je ergens voor zorgt dat jouw... Uh, hoe heet het? Uh, nou, uh, Nee. nee. <laughs> nee. <laughs> kan ik niet Verbranding goed blijft ja. lopen. Is vaak uien, bonen, dat soort dingen. Maar dat hun helpt. leefstijl is ook heel anders. Want ik heb natuurlijk in Zuid-Frankrijk gewoond. Ja. Dat is een hele andere vibe van leven. Want ja. ik ging om acht uur naar school. En dan hadden we... Twee uur vrij tussen de middag. En dan ging ik tot van vier tot acht weer naar school. Ja. Maar die hele vibe is heel anders. En het is ook veel relaxter. En um, de eetcultuur is heel anders. Dus ik denk nou ja, dat is deze... heel veel belangrijker. Eten wordt, het moment van eten maar wordt ook belangrijker. ook veel puurder, Want als je daar naar een, naar een markt gaat. En je kijkt naar een tomaat die uh, de groot is van mijn hand. Die smaakt lekkerder. En ja. die ja. is heel anders dan dat als je hier uh, een tomaat eet. Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. We gaan ja. er zo nog even verder over. Uh, want ik moet natuurlijk nog even een plaatje draaien. Ja. naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, daar zijn we nog heel even terug. Nog de laatste tien minuten ongeveer. Uh, Zandvoort aan het woord, hier bij ZFM. En... Uh, de dames hier aan tafel die gaven heel erg aan, uh, aan u eigenlijk. Uh, dat ze het wel leuk zouden vinden als ze nog wat vragen zouden krijgen. Dus uh, reageer met de bellen naar 023-573-0393. Ik zal het nog een keer wat langzamer zeggen. 023-573-0393. Of uh, uh, stuur een privéberichtje via Facebook of onder ons bericht. Uh, Zandvoort aan het woord. Of natuurlijk via onze e-mail. Redactie. Zfmzandvoort.nl Nou, uh, hadden we het net over. Het laatste stukje. En dat zei jij Marije. Maar jij zit heel druk op je telefoon te kijken. Nee, nee, ja, ik zit even te kijken of mensen reageren. Dat, uh, wie durft? Wie is de eerste die gaat reageren? Dat, dat, dat kan ik we... graag doen. <laughs> ja, we hebben alleen geen prijs. <laughs> <laughs> dat, Um, wat, uh, uh, zijn er tips die je mee wil geven aan de mensen uh, volgens mij had jij daar al uh, mm -hmm. wat over, hè? jij mag beginnen <laughs> oh ja, ja ik, volgens mij heb ik die al nu wel redelijk benoemd maar ja? um, Zij, komt er nog iets in, in je op? op nou ja, ik ga meer weer, maar toen dacht ik oh, dat heb ik volgens mij al gezegd, want het is inderdaad met dat uh, balansen dus toch wel als je de ene dag meer hebt gegeten doe de andere dag wat minder, ga lekker Wandelen, dus dat je een beetje wel, um, als je wat meer eet, dat je er wat meer beweging tegenover zet. Mm -hmm. Al is het maar een half uurtje, maar alle kleine beetjes helpen. Um, drink af en toe wat extra water tussendoor. Zit je toch, heb je wat sneller, uh, ja, dat je gewoon even al ja. wat meer vol zit. Uh, en af en toe toch eventjes uh, eerst tot tien tellen voor een volgende hap. Oh. En kijken, wil ik ja. nog dat extra beetje echt. En als je het hebt over hapjes, over eten... wat heel erg goed helpt, is gewoon langzaam eten... en bij iedere hap die in je mond hebt gestopt... je bestek neerleggen. Dat, oh, dat, dat helpt is een nieuw. heel erg veel. Dat Officieel is... horen wij zoveel te kouwen... Uh, ja. dat het vloeibaar wordt. En dan horen we door te slikken. Want onze tandjes zitten in onze mond... en niet in onze magen en darmen. Maar, ja. Dus als je het goed koud. En als je zegt 30 keer kauwen, dan denk je my god, dat is wel heel veel. Er valt reuze mee, want als je maar het een keertje doe doet... Doe je dat ook, want daar kan ik ook nog wel wat mee. Uh, ja hoor. Natuurlijk, ja. als je heel erg trek hebt, dan denk je, oh, dat wil ik. Maar als je jezelf realiseert van, oké, okay, als ik daar gewoon op kou, dan uh, ben je er langer mee bezig, gaat de vertering beter, heb je minder last van je buik. En je hebt, bent langer bezig met je volgende hap. Maar dat, dat, ik, vind is, dit, is, ik vind dit altijd heel grappig. Is he, dit wat jij nu geweest. Ik wilde even zeggen. Daar ja? heb je ook leuke boeken van. Dan hadden ze gedaan een soepbord. En dan ja? hadden ze mensen uitgenodigd om gratis te komen eten. En dat bord werd van de onderkant werd gevuld. Echt? Ja. En mensen bleven dus gewoon constant door, door, door, door, door eten. Ja. Um, omdat je niet met je hoofd bij, je, bij het eten bent. Nee. Maar uh, ja, gewoon doorgaat tot het op is. Als je daar bewust van bent, als je zegt: Oké, okay, ik ben bewust van wat ik opschep. Je kan beter een klein beetje opscheppen en de volgende keer nog wat erbij doen. In plaats van dat je eigenlijk veel opschept en denkt: Ja. Okay, maar dan zijn af. dus de tapas-idee en de, Super? Ja. het Italiaanse eten. Maar ik, mijn eigen ervaring is dat als ik bij mijn familie aan tafel zit en wij gaan uitgebreid eten, dan hebben wij zeven gangen. En dan eet ik veel meer. Is dat zo? Want ik weet dat... Als, je, als ik alles bij elkaar tel vanaf... Nou ja, goed We beginnen wel om zeven uur en ja. we zijn om tien uur pas klaar. Ja, je bent veel langer bezig in de, in de Mediterrane landen. Veel ja. langer bezig. Je bent veel meer met elkaar aan het praten. Uh, je hebt veel meer kleinere dingetjes. In totaliteit, volgens mij valt het mee. Volgens mij ben je niet meer aan het eten. Nou, laat, zo, laat ik het zo je zeggen. Je, een pizza die wij hier kopen in de diepvriezer. Ja. Ongeveer dat maat ietsje kleiner... Dat is de pizza die wij in mijn familie krijgen. En dat is, voor, dat is na je voorgerecht en voor je hoofdgerecht. Daarna krijg je nog vlees of vis of wat dan ook. En dat eten... Ja, die is bijna niet belegd. Ik bedoel, er zit een beetje nee, het kaas... Nee, dat is eigenlijk en, uh, wat je anders met een broodmandje hebt. Yes, dus ja. Pizza dat, uh, en we gooien er al, al, al wat, wat zeevruchtjes overheen... of ja. dat soort dingen. En ja. that's it. Dus niet zoals de pizza's hier klaargemaakt worden. Echt niet. Nee. Um, je nou een beetje een New York pizza af? Ja. Die gaat maandag open. Je hebt hem net laten niet gehad. Nee hoor. Oh ja, dan, ik, dan komt een nieuwe pizza. Ja ik, ja, ik ben minder van de New York... Ik ben van de echte Italiaanse hele dunne pizza's. Ja. En die maakt hij niet. Maar uh, <laughs> goed. Um, um, maar dan, ik eet dus veel meer gerechten. En als ik heel ik ben een grote eten. Dus ik heb soms het idee dat ik veel meer eet. Of is het echt alleen maar het idee dat ik veel ja, meer. Dan, eet. Misschien is het een leuke test voor je straks. Nou, dan moet ik het eens uittesten. Ja. <laughs> ja. Ja. Nou, dames en heren, nou, dan kom ik een keer, de op keer op terug. Ja. ja, na kerst vertel je dan hoe het was. Ja, daar ja. ja, kom ik ja. er een keer op terug. <laughs> dat, ja, dat. Um, uh. ja En dan als je dan verder gaat over tips, natuurlijk hè, helemaal je eens balansen. Denk na over, ja, moet ik morgen en overmorgen dan nou weer zoveel eten? En als je dan echt drie dagen uit eten gaat of op visite moet, doe dan je ontbijt een beetje klein. nemen een bakje yoghurt met een schepje... Weet ik veel, krusli, muesli, nootjes erin, Ja. ja. Met fruit. En wat soms ook wel helpt, wat ik zelf soms ook wel eens doe om het gewoon een beetje te monitoren of um, anderen meegeven, je hebt gewoon tegenwoordig heel veel apps die je kunt gebruiken, waarin je natuurlijk ja. kunt invoeren wat je eet. En ik ben niet zozeer van het calorieën tellen, maar soms zorgt het ook wel gewoon voor het stukje bewustwording, dat je wel merkt van, oh ik heb vandaag gaat die wel echt al flink in het rood. Ja. Waardoor Inzicht. je minder geneigd bent om daar overheen te gaan. Nou, dan dus. ga ik, even, een hele, ik ga een even de andere kant op. Want we hebben het elke keer over te veel eten gehad. Ja. Maar je hebt ook mensen, en die groep is kleiner, dat weet ik, maar die te weinig eten. Ja. En dan heb ik het even over tellen. Mensen die een eetstoornis hebben en zeker die te weinig eten of zich te dik vinden, of wat dan ook. Die, dan is calorie tellen juist eigenlijk een van de grootste gevaren die er is. Oh ja, maar dan zit je wel echt in een hele specifieke groep. En dat, maar het groep... komt veel vaker voor als mensen vaak denken. Ja, maar uiteindelijk is het ook um, is te weinig eten. Ook wanneer je dus zou willen afvallen. Ja. Uh, gewoon niet goed, want je lichaam gaat in een spaarstand. Zeg maar. mm -hmm. Dus die gaat juist eerder opslaan. Dus oh, ja. um, je wilt eigenlijk gewoon ook nooit te weinig eten. Nee. Maar hoe zit het, is, het dan het nu is met het intermittent 1 en 1, fasting? Supergoed. Ja? Ja. Maar wat je doet, is één dag weinig eten. Uit afhankelijk van hoe je, het, hoe je hebt verschillende soorten van intermittent vasten. Uh, ik, vind, ik vind het intermittent vasten als twee keer in de week een dag vasten. En voor de rest gewoon eten. Dat betekent dus uh, één dag in de week 500 calorieën eten. Dat doe je pas vanaf de middag. En de volgende dag eet je gewoon. En heb ik over gewoon eten. Heb ik niet over lijnen. Want wat mensen dus gaan doen, dan gaan ze een dag vasten... en dan gaan ze een dag nog even weinig eten. Maar ik zie heel veel mensen die dan bijvoorbeeld van 8 uur s'avonds tot 12 uur... Ja. Of mensen, ik zie, ik hoor dat wel eens, ja. die van 8 uur s'avonds tot 12 uur smiddags dan vasten... Uh, en dan eten ze nog één of twee maaltijden en dan... Ja, maar op ja. zich is... Uh, wilde jij wat... Uh, nee, zeg maar, dat uh, doet zo. Nou, ja... Um, ik maak, om het eigenlijk gewoon simpel te stellen... van als je de vergelijking maakt met de oermens... dat er gewoon niet altijd ook eten beschikbaar was. En dat het ergens heel fijn is dat we uh, zo comfortabel kunnen leven... dat er altijd gewoon uh, eten is. Maar dat je lichaam daardoor wel... Hè, dus ook het, het stukje van zes maaltijden per dag... Um, je houdt wel tegen. het motortje de hele tijd aan. Dus inderdaad, er zijn ook verschillende visies op. Maar ik geloof wel dat het goed is om je lichaam af en toe even een andere prikkel te geven. Dus dat, het, um, dat je het uit de luie modus haalt. Dus sla een keertje je ontbijt over. Of luister gewoon, stem wat meer af met je lijf. Het is niet erg om een maaltijd af en toe over te slaan. En je lichaam krijgt ook meer de tijd om uh, te herstellen, om te verwerken. Om Terwijl je alle... juist heel veel weer zegt, ja, je moet ontwijten, Want dan... dat is... Niet, dat is ook een theorie dus, die dus veranderd is. Alleen het kan niet voor iedereen. Er zijn mensen die kunnen echt niet zonder ontbijt, die vallen flauw, die worden duizelig, misselijk. Daarvoor is het allemaal zo persoonsgebonden. Ja, je moet het echt aanpassen op degene die, die, die je tegenover je hebt. Alleen ons lijf, je hoort eigenlijk een maand het over te kunnen slaan. Dat, dat moet gewoon. Nou, dat konden we in oorlog ook bij wijze van ja. spreken, als ik het even cru zeg. Maar uh, nu denken mensen van oh, als ik niet kan eten, nou, dan uh, gebeurt er wat. Ik geloof we voor 30 dagen eten in onze reserve hebben. Maar in een eetstoorniskliniek, um, ja. wordt er juist gehamerd op, het, op die zes maaltijden. Ja, maar per dag. dan heb je het over een, een, een specifieke groep mensen die een ziekte hebben. Ja. Nou, en ook wel dat je, kijk, wat je ook aangeeft met, want dat herken ik ook wel in nou ja, van mezelf naar het verleden, maar ook in trajecten, dat je over het algemeen gewoon te veel koolhydraten of de slechte koolhydraten suikers ja. eten. Waardoor je natuurlijk heel veel pieken en dalen krijgt. Dus op het moment dat je dan de hele tijd een beetje eet in die suikers... en je eet het dan niet... ja, dan kan je echt licht worden in je hoofd of duizelig... omdat je lichaam gewoon weer nieuwe suikers nodig heeft. Maar dan, dan, dan kom ik bij één punt. Want um, we hebben het vaak over gezond eten, afwisselend eten... dat soort dingen. Maar mensen die nou niet zo'n dikke portemonnee... hebben, want gezond eten, en zeker met groente, fruit en dergelijke... is duur. Ja, dat is een heel... Groot probleem. Som, um, ik weet nog wel dat we gestaakt hebben als <laughs> Omdat de waarom, waarom doen we gewoon de groente en de fruit niet btw-vrij? En al het andere dag mag ze ook gewoon btw over rekenen. Ja. Het scheelt al zoveel geld. Mm -hmm. uh, daarnaast is het wel zo dat natuurlijk heel vaak gezegd wordt. Ja, een zak chips is goedkoper dan wanneer ik uh, een pond groente koop. Ja, ja, nee, maar dat, is, ja. ja dat, is, dat is waar. Maar goed, ook met groenten heb je keuze. Ik bedoel, ja. ik kan spersiebonen kopen uit de diepvries. En ik kan ja. spersiebonen ka vers kopen. En ik kan spersiebonen... Wens jullie allemaal fijne dagen en...